Het kabinet moet de aanval van Amerika op Venezuela afkeuren, vindt de Tweede Kamer. Ze vindt het een schending van het internationaal recht... en partijen zijn bang dat andere landen straks ook niet meer veilig zijn. Minister Van Wil keurde de actie tot nu toe niet af... maar ook zijn eigen VVD vindt dat dat wel moet.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 De demonstraties begonnen bijna twee weken geleden en de politie grijpt hard in. Er zouden al 45 doden zijn gevallen en duizenden mensen zijn opgepakt. Les 1 voor dieven gaan nooit op pad als het sneeuwt, maar in Harderwijk hebben twee mannen het toch gedaan, meldt Omroep Gelderland. Er was een melding dat ze spullen uit geparkeerde auto's stalen. En het kost de agenten weinig moeite om ze te vinden, ze hoeft alleen maar hun voetsporen te volgen in de sneeuw.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 Dat verhaal over die dieven in Hardenwijk, dat is toch een striphoek, of niet? Drie minuten over acht, goedenavond. 50 verkeersinformatie door Flitsmeister. Geen vertragingen, maar wel in één keer een hele hoop controles. Ja, die hebben de afgelopen dagen weinig kunnen doen, dus die gaat in de begroting, moet ook worden gedicht natuurlijk. De A8, Beverwijk naar Amsterdam bij Oostzaal controle bij 4.4. De A10, de nieuwe meer richting de Koentunnel bij Amsterdam dus 28.9. De A16, Breda naar Dordrecht bij Moerdijk 45.9. A27, Utrecht-Hilversum bij Utrecht 82.2. En de A28, naar zwolle bij Staphorst...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 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap, schap die nou.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 vrienden van Amstel Live. Deze week win je bij Radio 538 toegang voor jou en drie vrienden. Martijn, ja, Cameron Whitcomb komt eraan met Medusa, maar eerst Jack en Anno Black. In My World, of 538. Radio 538. I had a dream I was standing on a star And I realized how beautiful When you have your dream, will you promise me one thing?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 I don't even want you back Even though you're all I have My Medusa, I can use her, Till I crumble in I crack And you don't ever cross my mind But I know tell why I my Medusa, I can use her, Till I, I This concrete heart Oh, yeah This concrete, heart. This concrete heart. Dit was Medusa op Radio 50. Iedere avond rond 10 over 8 krijg je een compleet feitje. Wat je gratis van niks mag hebben en gebruiken wanneer het jou uitkomt. Het enige wat er even moet gebeuren is dat je het zelf afmaakt. Door iets op de puntjes te zetten. Het feitje van vanavond ging over vliegen. De allergrootste ergernis onder vliegtuigpassagiers is... puntje, puntje, puntje. A, dronken medereizigers. B, krijzende kinderen. Of C, stoelen die onaangekondigd achterover worden gekieperd. Yvonne, goedenavond. Hey, met Martijn spreek van 538, hallo. hallo. Um, er is van alles binnengekomen. Uh, Mike, bijvoorbeeld, die stuurde dit. Krijzende kinderen. Krijzende kinderen. Christa die zegt: Ik ben net vier uur geleden geland op Schiphol. In een vliegtuig vol met grijzende kinderen. Uh, Michael hebt dit. Hoi hier, Michael. Echt zo frustrerend, die stoelen die achterover gaan. Uh, de andere zijn, twee zijn ook erg, maar dit is echt een ramp. Ja. Dus ik ga voor de derde. Uh, ja, wat mij betreft mag je ook naar een Siberisch kamp. Als je even niet vraagt van tevoren wie je stoel erachter mag. Maar het enige, of de enige moet ik kijken, zeg ik met het goede antwoord: ben jij. Oh, dankjewel. Want wat heb je ingestuurd? Ah, De dronken, dronken medereizigers. Ja, en hoe kom je dan bij dat antwoord? Ja, ik heb ook vaak series gekeken. En dan zie je ook dat dronken mensen ook als flink irritant worden gezien. En ja, iedereen vindt krijzende baby's irritant. En stoelen, ja... Ja, het is eigenlijk allemaal uh, helemaal niks natuurlijk... als het meemaakt ja. uh, tijdens een vliegtuig. Uh, dat blijkt ook wel uit het onderzoek. Dat heeft uh, een website, Skyscanner, heeft dat gedaan. Onder, uh, nou ja, in dit geval moet ik er wel even bij zeggen... Britse mensen, maar die kunnen eigenlijk alles heel goed... wat vervelend is in de vliegtuig. Uh, daaruit kwam er voren uh, dat te veel alcohol drinken tijdens de vlucht... voor bijna 48% van de ondervraagden het meest vervelende was... wat ze zouden meemaken. Mensen die voordringen, scoorden ook hoog. Die stoel achterover, kieperen, vonden mensen heel erg. Maar daar staan ook hele aparte uh, dingen in. Bijvoorbeeld uh, twee armleuningen Innemen. Dat is ook vervelend. Ah? Meerdere stoelen innemen in de vertrekhal, al dus dan moet je staand wachten. Um, opstopping veroorzaken bij de veiligheidscontrole. Geen paspoort bij de hand te hebben, wanneer erom wordt gevraagd. En dat ze dingen allemaal. Schoenen en sokken uittrekken in het vliegtuig is ook nee. natuurlijk helemaal niks. En ja, ik zei het al, deze enquête is uitgevoerd onder Britse mensen. En die kunnen dus eigenlijk alles in een vliegtuig wat heel vervelend is, heel goed. Het hier Yvonne, dus jij in het 58 prijzenpakket. Jij mag zo meteen ah, even graaien in onze prijzenkast. We gaan er sowieso even een mus en een sjaal bij doen. Want die heb je wel nodig de komende dagen, denk ik. Lekker. Maar Ewan, mijn firma steun en toeverlaat... gaat je al helemaal door het prijzengebeuren heen loodsen. Dus maak een mooi pakket voor jezelf. Ah, super, kom goed. Dankjewel. Oké, okay, alsjeblieft, U vond een fijne avond. En dankjewel dat je luistert. Zelfs. zelpt. Wilk in komt eraan zo op 538. Walk on water naar Ed Sheeran en Skeletons. After the app party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 somebody van Callum Scott en Houston. Het origineel van die plaat komt uit 1987. De remake komt uit 2025. Dus ik dacht, joh, misschien even leuk om te kijken wat er een beetje veranderd is in die tussenliggende jaren. Uh, in 1987 betaalde je bijvoorbeeld nog met de gulden in plaats van de euro. Je keek films op een videoband in plaats van op Videoland. En als iemand de telefoon niet opnam, dan uh, kon het gewoon zijn dat hij of zij niet thuis was. In plaats van dat jullie ruzie hadden over iets. Maar goed, het allergrootste verschil misschien wel... is dat Whitney Houston toen nog leefde... en dat ze die plaat alleen deed. Nu doet ze hem samen met Callum Scott. I want to dance with somebody. Hoor je nu op Radio 53. away. It's the light of day that shows me how and when I had a bad habit Of missing lovers past 538 Favorite. Er gebeurt hier de komende dagen zoveel op 538... dat het misschien goed is als ik jou ja, even nog zo meteen... door het stappenplan voor de vrienden van Amstel loods... wat er moet gebeuren voor jou... om aan kaarten te komen voor de editie van dit jaar. En uh, niet vergeten die rekeningen even op te snorpen. Wanneer stuur je een rekening in naar Radio 538? Nou, oh, bijvoorbeeld als je kakatoe is ontsnapt. We vloog door de hele buurt heen. Dus we hebben uiteindelijk een hoofdwerker uh, een hele dag uh, in moeten laten schakelen. Ja, 381,15 euro, dus 538 betaalt je rekening. Hey, wauw, geweldig, dankjewel. Hier, hier met je rekening. Stuur nu jouw rekening in via 538.nl. En luister vanaf maandag 19 januari naar Radio 538. Hier met je rekening. Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen... Mama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 Komt eindelijk terug naar Nederland. Back again? 538 presents. Bruno Mars. The Romantic Tour. 4 en 5 juli. Johan Cruijff Arena. Amsterdam. Tickets koop je vanaf 15 januari. 12 uur middags via mojo.nl/bruno Mars. Beleef de mooiste verre reizen met 333 travelnl Boek nu en reis verder. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel. Dat past niet eens in dit spotje.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 krijg je nu tijdelijk 15% korting. Kijk op ncoi.nl 538 Martijn La Gauw. Goedenavond Miley Cyrus hoor je zo met End of the World maar eerst Alex Warren met Eternity Radio 538 Every is waterfall Every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 Ja, dat te...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 538. Of een bouw, miles away. Jouw hits, jouw 538 acht. Start er in mijn zoon met dandelijn days. Zo so take me to the clouds. Where we can... Denk ik wel eens als mensen echt heel erg hoog van de toren blazen... en echt flink uitpakken, dan denk ik wel eens bij mezelf... jongens, doe eens even kalm aan. Met 538 naar de Vrienden van Amstel live. Dat heb ik met de Vrienden van Amstel nooit. En ieder jaar denk ik, oeh, wow, deze line-up is nog beter dan die van het jaar daarvoor. En die was al goed. En dit jaar ook, jongen, de hele line-up is nu bekend. Volgens mij zijn er nooit zoveel artiesten bij geweest als in 2026... bij de Vrienden van Amstel. De grootste kroeg van Nederland opent morgen haar deuren in Rotterdam-Ahoi. En 24 verschillende artiesten komen daar een hele avond vullen. De bekende namen, die heb je gehoord misschien. Maar vandaag zijn dus onder andere ook Bente, Jeu, Davine Michelle, Rauwenhezen en Guus Mewis toegevoegd. Ross Sanchez was er al, Emma Heesters heb ik gezien. Kortom, te veel eigenlijk om op te noemen. Maar als jij naar de vrienden van Amsterdam deelt, dan kan ik me zo voorstellen dat je al lang een breed ingelezen hebt in die line-up. Um, ik kan me dus inderdaad ook goed voorstellen dat je er daadwerkelijk heen wil. Maar voor 2026 zijn alle kaarten al weg. Sterker nog, de enige die er nog zijn, die hebben wij. En die kun je uiteraard winnen, ik vertel je zo meteen hoe. En mocht je nou denken, ik ga wel zitten voor de kaarten voor 2027. Nou dan zou ik zaterdag om 10 uur met 28 laptops en 49 telefoons gaan zitten. En dan nog loop je de kans dat je naast die kaarten grijpt. Dus beter kun je maar gewoon bij ons blijven. En checken hoe je aan die kaarten kunt kopen. Voor 2026 is het heel simpel. Hoor je de kroegbel op Radio 538. Bel dan meteen 0909 30538. Ik herhaal 0909 30538. Zorg dat je de juiste bellen wordt. Kom je dan in de uitzending bij een van de collega's. Dan krijg jij vier kaarten voor een avond Vrienden van Amstel Live 2026. Je moet even kijken hoe lang je erover doet met dat monsterlijke weer. Maar dat komt wel in orde. Ik denk dat het moeilijker is om uh, je vrienden te selecteren. Want die hangen natuurlijk allemaal aan je been. als ze gehoord hebben dat je kaart hebt gebonden. Dus uh, succes daarmee. Maar luister vooral 538 en bel wanneer je de kroegbel hoort. 0909 30538 Teddy Swims en Tones en Heidi komen eraan met Gone, Gone, Gone. Zometeen Nou, Robbie Williams. Dit is feel. Come on, hold my hand.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 538. Telecast, hold on. Jouw hits, jouw 538. You're mouse away, you're not okay. Who knows how long you've been drifting. Through empty highs and silent nights. The de met Bas en Dylan. En natuurlijk ook Eva. En uh, je moet Eva even feliciteren met haar verjaardag. Dat maakt een goede indruk als je straks alvast een appje stuurt. Je hebt het niet van mij, maar dat vindt ze leuk. Vraag niet hoe oud ze wordt, want daar zal ze zeker weten over liegen, denk ik. Um, maar Bas en Dylan die zijn natuurlijk al druk bezig met het uh, nou ja, op zetten van een onvergetelijke verjaardag. Maar Eva is niet de makkelijkste. Ik laat het beest maar gewoon met de naam noemen. Die had een hele lijst uh, met dingen die ze absoluut niet wil voor de verjaardag. Luister even mee. Naar een klimmuur. Naar een titel. Bat. Bat. Eigenlijk sowieso niets actiefs. Een spelcomputer, gelpennen en zo'n drinkbeker met een top erop. Sorry. Sorry, gelpennen? Ja, ah, ik weet niet <lacht> welke kant. Dat woord ja, heb ik denk ik al 40 jaar niet meer gehoord. Ja, en maar, ik ben ze, niet eens 40. ja maar ze zegt er ook dat ze ze niet wil. Nou, ik ken Bas en Dylan een klein beetje. Die hebben natuurlijk kosten nog moeite gespaard... om Eva een onvergetelijk verjaardagsfeest te gaan bezorgen. Dus uh, wie weet dat er zometeen wat tipjes van sluiers worden opgelicht. Ze komen eraan, je vrienden van de avond. Bas, Dylan en Eva zometeen hier op 538. Veel plezier.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 Nieuw, optimaal proteïne extra, een handig flesje met extra vezels en multivitamines. Plan uw consult op medie kalmnl en spreek een specialist binnen twee weken. 18 plus speelbuis. Ja. Echt serieus? Nee, oh.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 Klaar voor de start met de zakelijke aansprakelijkheids- en gersbijstandsverzekering van Interpolis. Nu het eerste halfjaar gratis. Verkrijgbaar via Rabo.